Raymond Seré met het NMS-journaal. Nederland is beter in de aanpak van potentiële Syrië-gangers... dan andere Europese landen, blijkt uit een nieuw rapport... van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. Volgens onderzoekers is er een mix van preventieve maatregelen... onderzoek en straffen nodig om radicalisering tegen te gaan. Nederland heeft die zaken goed geregeld. Sinds 2012 zijn er zo'n 4000 jihadisten naar Syrië en Irak gegaan... om voor islamitische staat te vechten. Een derde van hen keert uiteindelijk terug naar Europa. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat het eerste homohuwelijk werd gesloten in Amsterdam. Ter ere van het jubileum is het Amsterdam logo voor het stadhuis vanaf vandaag te zien in regenboogkleuren. Die kleuren staan wereldwijd symbool voor homoacceptatie. Nederland was in 2001 het eerste land waar homo's kunnen trouwen. In de Indiaanse stad Kolkata loopt het dodental door een ingestort viaduct verderop. Er zijn zeker 23 doden gevallen en 15 zwaar gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Het viaduct was nog in aanbouw toen het gisteren instortte. De politie heeft vijf medewerkers van het bouwbedrijf opgepakt. De aannemer wordt nog gezocht door de politie. Hij wordt verdacht van dood door schuld. ADO Den Haag heeft het beloofde geld van de Chinese eigenaar Wang eindelijk binnen. De voetbalclub wachtte al tien maanden op het geld van Wang en kwam er door zelfs onder curatele van de KNVB te staan. Volgens de gemeente Den Haag heeft Wang nu 2 miljoen euro overgemaakt. ADO gaat de KNVB nu vragen om zo snel mogelijk weer uit de gevarenzone te mogen.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 Dit is John Sehoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 4 kilometer tussen Stroen en Knopend Hoevelaken. A4 richting Amsterdam, 3 kilometer tussen Hoogmaaden en Knopend Burgerveen. Op de A15 richting Rotterdam, daar staat tussen Harningsveld Giesendam en Sliedrecht 4 kilometer. En op de A27 Almere richting Utrecht. Daar staat tussen Hilversum en Utrecht Noord 3 kilometer file.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 Deze week nieuw binnengekomen op nummer 39. Robin Schultz samen met Judge met Show Me Love. Ook nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is de nummer 34. Ik hou alleen bij jou van Ali B en Digidex. Maar nu eerst beginnen we met de nummer 39. Armin van Buren samen kang met heading up high. Heel, heel. 39 dus uh, van deze week. Armer van Buren samen met Kensington met uh, Heading Up High. The Euro Breakdown. Ja, we zitten natuurlijk niet echt in uh, Hollywood. Hè? was er maar zo'n feest. We zitten gewoon hier in de studio in Zandvoort. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Jonas, goedemiddag. Goedemiddag. En uh, Tim, die moet ergens uh, ook uh, rondhangen. Goedemiddag. Ja, die ja. <laughs> nee, we zitten heerlijk in het uh, Zandvoortse. Uh, uh, ja, gewoon op het gastensplein waar ik zeg, Op de Tolweg. Ja. <laughs> Ja, in de watertoren. Ja, we zitten weer voor het eerst in de watertoren. Dat is ook leuk. Die had ik ook nog kunnen verzinnen. We gaan een live locatie watertoren doen. Ja, maar heel veel mensen weten dat de watertoren niet meer gebruikt wordt. Ja, maar we kunnen wel daar een locatie zetje even neerzetten. Ja, dat kan wel. In de kelder gewoon. Dat moet te doen zijn. Nee, we zitten gewoon heerlijk in de studio in het mooie zonnige Zandvoortse. Ik vond hem eigenlijk wel leuk. Kon er niks aan doen. Ja. En hij is mooi opgepakt. Dus daar doen we het voor. Hé, hey, was je nou vanochtend uit bed gestapt en bijvoorbeeld na de Oranje Nassau school gegaan? Dat kan, want daar waren ze met werkzaamheden bezig en daar hadden ze um, uh, historische vondsten uh, ge, ge, ge, gevonden. Historische dingen, objecten gevonden, zeg maar. Ja, ze hadden geo geologische objecten gezien. Ja, dat ja. En uh, kon je vanochtend gewoon uh, bekijken. Ben jij ah. geweest? Nee, ik nee, zat op school. Ja, nee, ik uh, had het in mijn droom even bekeken, maar er lag ook niks. Hey, uh, 26 e aflevering 14 van vrijdag 1 april. Kijk in je bil. Juist, die is uh, zojuist begonnen met... Uh, de, wat niet een grapje was, was dat op nummer 39 Armin van Buren stond. Dus dat, uh, dat klopte dan wel weer. Nou, gelukkig. De twee nieuwe binnenkomers, uh, wat ik net vertelde, die staan ook echt in de Nederlandse top 40. Maar daar straks meer over... We gaan eerst de 14 stijgers, de 15 zittenblijvers en de 11 dalers behandelen. En uh, omdat het 1 april is en het is geen geintje, hebben we geen één nieuwe binnenkomen. Nah. Ik kon er gewoon niks van maken. Nou, nah, ik ook niet. Niks aan te doen? Ah, uh, Sander kon er niks van maken. <laughs> nou, nee, jij zat op school, dus ik had het even overgenomen vandaag uh, van je. Ja. Maar uh, ik, ik kon niks vinden, jij ook niet, dus uh, nou ja, dan uh, haalt het op. Hé, hey, um, zo direct over een minuut of twintig uh, uh, gaan we live overschakelen naar een uh, studio uh, kijken. Welke was het ook alweer? Uh, deze hè? Die studio. Daar zit Tim. Ja. Uh, Tim Koemans, de enige echte. Goedemiddag! Hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja, trek even die microfoon voor je neus, ja, dan verstaan we je allemaal, misschien. Hè? Ja, het gaat goed met mooi. Ja, Lekker druk. Ah, keurig. Hé, hey, straks uit. meer over jou. Je hebt nog bijzonder nieuws, denk ik zomaar. Want vorige Zeker. week heb je tegen me gelogen, hè? Heb ik gelogen? Je hebt vorige week tegen me gelogen. Hoezo? Over de kwalificatie van de Formule 1. Ja, dat, uh, we hadden het toen over dat uh, de reglementen weer omgedraaid zouden ja. worden. Ja, eh, toch niet. Nou dus we gaan ja. in uh, Qatar toch uh, de oude reglementen draaien. Ja. Dus uh, daar meer over zometeen. Ja, precies. Hey, we gaan gewoon beginnen met de lijst. De 39 hebben we al gehad. De 40 uh, hoor je zo direct van zonder lijstje welke dat is. En wij gaan de nummer 38 voor je draaien. En die is in handen van uh, Jess Glyn met uh, Take Me Home: De, de, de Euro Breakdown. <laughs> Crapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Anger, love, confusion, roads that go nowhere. I know there's somewhere better 'cause you always take me.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 Mildur oh. ZANG van deze week in de Europese top 40. Maan met een perfect world. Late, Blijven zitten in haar uh, negende week. En daarvoor hoorde je Jess Glynn met Take Me Home op uh, 38. Uh, nee, dus over 10 minuten pas dat we naar jou te gaan, Tim. Ja, duur nog eventjes. Ja. Vind, vinden jullie die maan, vinden jullie dat nou leuk? Ja, ik vind het leuk. Ja? Ja. Ik weet het niet. Het is de zoveelste winnaar van een... Ja, zo'n auditie unit, zo'n idols. Ja, uh, zo'n talent. Ja, het, is het is er het elke echt, keer weer één en ze komen... Ja, meestal wel. Nee, hoe, vorige hoe, keer hoe waren je je er drie. Hoe kan je er nou nog herinneren van idols en de Voice of Holland? De winnaars. Noem, uh, noem eens alles wat je um, weet. Ik weet niet of het allemaal winnaars zijn geweest. Of Jim Bakker heeft niet gewonnen. Nee, dat is uh, Jim Bakker uh, heeft wel Jamai. gewonnen. Jamai. Jamai heeft gewonnen. Oh, Jamai. Jim was tweede dan. Sarah Dawson. Ja, nou, ga door. Die Eva er minimaal Simons. zijn. Wat? Dan hebben we Jean, dan hebben we Maan... Vanaf ja. En dan uh... hebben we Boris nog. Ja, Boris. dan ja, hebben we nog. Uh, ben, verder, kom je toch niet? Uh, ben en Dien. Uh, Sanders of zo. Ben Sanders. Jullie noemen er nu vijf. Ben Sanders. Ben Sanders. Van de vijfde vijf vijf al om acht. Nou ah, ja, goed. En dan okay. hebben we nog Henny Huismans. Henny huisman show. <laughs> Daar is <laughs> bijvoorbeeld de Mark een Marco op uitgekomen. <laughs> zaterdag uitgekomen. Dat is de Playback show, toch? Die nee, die noemt in de Soundix show. En heb je nog Starmaker. Ja joh, zo hard chaotic? ben ik niet. Zo hard ben ik niet. Ja. Van het Jura Song Festival heet die nou? Dat weet niemand. Gordon. Douwebob. Wie, wie nu oh ja, Douwebob. Ja. Bob ja, maar die heeft niet meegedaan aan Talentjacht. Uh, nee? Die oh, heeft meegedaan nee. ja, aan Best Singer Songwriter. En vanavond hebben yes. we er weer een bij, hè? De finale van de Voice Kids. Ja. Oh god. Ik ga niet kijken, ik moet mijn huis opruimen. Want morgen en is Open Huizen Dag. wij <laughs> kijken voor je. Dus, uh, <laughs> dus het wordt uh, opruimen, opruimen en nog eens een keer uh, opruimen. Yes. Maar goed, ehm... Uh, um, ja, ik ben hem gewoon kwijt, joh, vandaag. Ik, ik weet niet wat het is. Hé, hey, het ligt nog in Hilversum. Ja, ik denk het. Ik denk dat ik... Uh, ah. Nou, weet je wat, we gaan gewoon uh, maar een nummer draaien. We merken het wel welk het is. De nummer 33. Uh, vorige week binnengekomen op 33. Blijven zitten. Fies, samen met Everjack, Nederlandse bodem allebei. Met de nummer... Uh, hey, Hé? Hey? Hé. Hey. Hoi. Hoi. I see the look in your face Tell me a story. You don't have to be alone I love to see you smiling While you try to hide it Don't you know you've got it all I know when you're gone you Do you think and you live like you want I know when you're gone You're just looking for a little sign of love I say, hey, what you doing? I said, hey. hey.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 Nummer 31 deze week is uh, Imani. In de Philadelphia en Kara's remix met uh, Don't Be So Shy. Ondertussen vijf weken lang in de lijst. Blijven zitten op de hoogste noteringen voor deze groep. Uh, de plaats nummer 31. En het is vandaag uh, echt zo'n mooie dag, hè? Dat er uh, een hoop instinkertjes komen. Allemaal van die leuke 1 april grapjes. ben benieuwd... Uh... Waar jullie eigenlijk zijn ingestonken. Maar dat vraag ik zo direct wel even. Dan kan je ook eens bedenken. Welke grapje nou echt bent uh, ingestonken deze week. Of, uh, de, of vandaag eigenlijk. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, het is bijna half uh, vier. En dat betekent dat we overschakelen naar de studio waar uh, Tim in zit. Dat is een heel klein studiootje van 1 bij 1. En daar uh, <lacht> zit hij dan met een kleine dasveldmicrofoontje op. Want er is geen plek voor een echte. <lacht> en uh, hij heeft een uh, laptop op zijn schoot zitten. Yep. Nou ja, hij is op zijn schoot. Hij zit meer tegen de muur en meteen die laptop. Maar... Uh, hoe is het in het celletje, Tim? Ja, gezellig. Ja, is het ik gezellig. Ik vermaak me prima. Joh. Nee, ja, oké, okay, top. Hey, uh, vorige week hebben we even gesproken over de race daarvoor. Klopt. En uh, over de aankomende race die volgende week toch gaat uh, plaatsvinden? Aanstaande weekend. Komend weekend. Dit weekend, weekend al. Ja. Oh, ik dacht die oh, week pas joh. Ja, klopt. Dat, uh, dat dacht ik in eerste instantie ook. En, en er is iets wat ik heel leuk vind uh, komend weekend. En dat is? Stoffel. Stoffel van Doornen, ja. Ja. Gaan we uitgebreid over, uh, over praten brand los. Ja, de Grand Prix van Bahrein. Ik kan me herinneren dat ik vorige week heel enthousiast riep dat het in Qatar was. Dat was het niet. Het gaat over de Grand Prix van Bahrein die aankomend weekend plaats zal vinden. Dus daarvoor excuses, mocht ik mensen in de war hebben gemaakt. Ah, dat is niet erg hoor. Oh, okay. Ik heb er alleen een week niet van kunnen slapen. Precies. Nou, de Grand Prix van Bahrein staat alweer sinds 2004 op de kalender. Toen gewonnen door Der Michael in 2004. Schumacher die daar nog zijn eerste race won op het Grand Prix van Bahrein. Vorig jaar Max uitgevallen met een technisch defect. Zoals uh, eigenlijk het uh, het jaar het probleem was vorig jaar met de Renault motor. Dit jaar dus met de Ferrari motor uh, gaan we ervan uit dat dat beter gaat. En vorig jaar won uh, Hamilton echt lachend uh, met twee vingers in zijn neus. En was het Kimi Rijkonen die tweede werd in de Ferrari. Toen een beetje een verrassing. Um, ja, dan de nieuwtjes voor deze week. Uh, inderdaad, je zei het net al, Stoffel van Doornen, onze zuiderbuur, die mag zijn uh, officiële debuut gaan maken in de Formule 1. Ja, vanaf hij, uh, de, de Formule of GP2. Ja, ja vorig jaar is hij uh, lachend eigenlijk kampioen geworden in de GP2, die in het voorprogramma van de Formule 1 rijdt. Uh, sterker nog, alle vier voorgaande seizoenen die hij heeft gereden, is hij eerste of tweede geworden <laughs> in het kampioenschap. Dus de man kan serieus sturen. Alleen ja. dat hij, uh, ja, als jij uh, he, een Alonso en een en in het team voor je moet dulden, dan is er gewoon weinig plek. Hij is ook 24, dus relatief laat voor zo'n groot talent. Maar hij mag dus uh, zijn best gaan doen uh, aankomend weekend. Omdat Alonso uh, die kan niet kan rijden naar de crash van, uh, van twee weken geleden in Australië. Uh, gigantische klappen gemaakt, dat hebben we allemaal kunnen zien. Uh, in eerste instantie leek het allemaal goed te gaan met hem. Uh, maar bleek achteraf dat hij een klaplong en een kwetsuur aan zijn ribben heeft overgehouden. Ja, er zit een klein scheurtje in zijn ribben. Ja, hij schijnt wat botsplinters in zijn ribben te hebben. En door de zitpositie uh, is de mogelijkheid daardoor dat die ribben zijn longen gaan beschadigen. Dus de dokter heeft gezegd, u race niet. En oh. toen dacht Stoffel, dan race ik wel. En dat gaat gebeuren. Dus de enige dood hele... is anders een rood. Precies, het is Formule 1 en het is, uh, het is zoals het is. Uh, dan even naar het team van Toro Rosso natuurlijk. Uh, met uh, onze grote vriend Max Verstappen en, uh, en Carlos Sainz. Uh, ja, bij Max is veel nieuws geweest de afgelopen weken. Er was wat uh, paniek uh, tijdens de race in Australië. Hij was kwaad op het team en het uh, schelde het in tieren. Het ging in die auto te keer. <laughs> zag je ook aan zijn rijstijl. dat ging echt, ging echt nergens meer over. En achteraf kreeg hij ook een, een vingertje van vader Lief Jos en van, uh, van het team. En daar heeft hij dan ook excuses voor gemaakt. Uh, ook naar zijn teammaatje Carlos Sainz. Uh, ze lijken weer vriendjes te zijn en ze willen keihard voor de punten gaan uh, dit weekend. Het is Torre Rosse overigens nog nooit gelukt om een punt te scoren op de spiegel van Bahrein. Dus we gaan kijken aan uh, Max en de Zijne of dat gaat lukken dit weekend. Vast wel. Als die auto niet in de steek laat. Als de auto het doet en dan gaan we vanuit met de Ferrari motor, ja. dan komt dat goed. Um, dan even over de kwalificatie. Ja, een hoop gesteggel. Uh, er wordt er weer uh, met die kwalificatie. Maar ze lijken er toch nu eindelijk uit te zijn voor de, voor de race van Bahrein aankomend weekend. Um, in eerste instantie werd de kwalificatieprocedure volledig afgefikt door alle, alles wat ermee te maken had. Um, toen schrok men daar zo van dat ze direct riepen van... nou, dan gaan we terug naar het oude systeem, nog voor de eerstvolgende race. En toen werd ze toch weer wat teruggetrokken. Toen hebben ze eerst gezegd, we gaan alleen Q1 en Q2 op de nieuwe wijze doen... en Q3 op de oude wijze. Ja. Dus zonder afvalsysteem. En nu hebben ze toch weer besloten om het volledig nieuwe systeem te gebruiken. Dus alle drie de kwalificatie uh, gedeeltes gaan volgens de nieuwe procedures. Ja, dan tijdens de race wordt het even de vraag of Ferrari... Uh, he, net als de afgelopen uh, race in Australië... of ze weer net zo goed erbij kunnen zitten als, uh, als toen... Um, Ferrari was spel begonnen en kwam helaas door de crash van Alonso een beetje in de Panari met de pitstopstrategie. Um, waardoor ze een beetje terugvielen. Maar ja, als ze dat tempo aan kunnen houden, dan kunnen ze het, uh, de jongens van Mercedes wel eens lastig gaan maken. Uh, wordt met dezelfde compound gereden en dat, uh, dat zagen we dan ook in de Ferrari training uh, die zojuist afgelopen is. Uh, Mercedes direct een gigantisch gat geslagen. Rosberg op 1, Hamilton op 2. Um, Kimi Rijkonen stond met zijn Ferrari op de derde positie. Op twee volle seconden achterstand van Nico Rosberg. Nou ja, dat is in Formule 1 wereld zijn dat kilometers. Dat is ongelooflijk. Dat is best veel, ja. Wat dan wel weer grappig is, is dat de nummers 4 tot en met 12 binnen een seconde staan. Dus het middenveld zit gigantisch dicht bij elkaar. Waaronder Verstappen en Sainz. Um, Zometeen om 5 uur hebben we de tweede, de tweede vrije training die we kunnen gaan kijken. En morgen begin van de middag om 2 uur de derde vrije training. En daarop volgt meteen om vijf uur de kwalificatie. En dan zondag de race om vijf uur Nederlandse tijd. Dat is een uh, mooie schappelijke tijd. Ja. Nou, ik ben om vijf uur pas klaar met werken. Dus ik baal er een beetje van. Dus ik moet als een, als een jacko naar huis de tv op pauze <laughs> zetten. En dan uh, mijn telefoon niet aanraken om, uh, om te kijken wat er gebeurt. Dus dat, Kun je hem niet alvast uh, instellen met opnemen? Nou, ik, ik, ik ga mijn vriendje kijken en die zet de televisie op pauze. Oh, oké. Okay. En die wacht dan tot ik er ben en dan kunnen we gezellig uh, kijken. Slim. Ja. Dus uh, ja, wacht hey, Dit top, weekend. spannend. Hey, ik las ook iets over uh, Max Verstappen. En uh, dat hij in een of andere clausule in zijn contract had uh, in laten bouwen. Uh, dat andere teams hem zo kunnen overkopen. Dus dat hij volgend jaar zomaar eens weg zou kunnen zijn. Ja, er wordt een heleboel gespeculeerd uh, binnen de Formule 1-wereld. En vooral binnen de Nederlandse Formule 1-wereld. Uh, iedereen wil natuurlijk Max zo snel mogelijk wereldkampioen zien. En ja. dat kan op het moment alleen maar met uh, een team als Ferrari, Mercedes... Uh, en in het gekste geval nog Red Bull, wat er altijd wel bij zit. Uh, in de Toro Rosso wordt dat schier onmogelijk. Dus men wil graag dat Max uh, ja, bij een beter team terechtkomt. Aan de andere kant, Max is pas 18. Het is pas het tweede seizoen. Ja. Hij heeft nog zeker 15 jaar de tijd om nog zeker 14 keer wereldkampioen te worden. Dus ja. <laughs> Als het niet volgend jaar is, dan gebeurt dat wel over twee jaar. Ja, dat is uh, ik ben er zelf niet zo'n fan van om zo makkelijk te speculeren. Ik heb wel heel veel in het nieuws gezien. En of dat nou allemaal speculaties zijn geweest of niet. Uh, dat Ferrari toch wel heel erg om uh, Max gesprongen zit. Ja, daarom. Aan de andere kant, als je kijkt wat Ferrari kan doen met gigantische talenten... als ik noem een Luca Badouer. Uh, vroeger, die ja, rijdt drie wedstrijden... wordt drie keer achttiende en uh, wordt ernaar afgeserveerd en rijdt nooit meer Formule 1. Ja, dat is ja ze, kunnen, ze kunnen talenten ook echt afbranden daar in ja. Maranello. Maar daarentegen kunnen ze bij Ferrari, kijk naar nou, Schumacher... bijvoorbeeld zelf uh, ook uh, echte wereldkampioenen eruit halen. Absoluut, maar Schumacher, moet je niet vergeten, was toen al... voordat hij naar Ferrari kwam, tweemaal wereldkampioen dat en weet waar. al vijf jaar Formule 1. Dat is waar. Nou, we gaan het meemaken, Tim. Absoluut, ik heb de, er zin in. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Volgende week uh, weer even verslag, hè? Ja, dan gaan we, we kijken we we wat er gebeurt is tijdens de geweest. wedstrijd. Dan ben ik er gewoon weer bij, hoor. Geen probleem. En ik denk dat ik hem zondag om vijf uur wel kan kijken. Ik denk dat ik dat wel ga redden. Ik ben er ook bij. Gezellig! De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan de nummer dertig draaien van deze week. Ik kan niet tippen aan jouw ritme en stijl.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 zit zachtjes zagjes mijn naam Zo met het droomscenario op nummer 30 deze week. En of je is blijven zitten nog niet, dat hoor je natuurlijk straks van Sander. Heb jij nog een leuke 1 april je echt in getuind was vandaag? Ja. Wat dan? Nou, uh, mijn uh, docent van school... Ja. die had een berichtje op Facebook gezet van... Uh, het Nova College gaat wat uh, andere regels invoeren. Ja. Iedereen is verplicht om zijn identiteitsbewijs van school mee te nemen... en zich morgenochtend te melden bij Ben... Maar Ben bestaat niet. Ja, Ben bestaat wel. Dat is een hele grote, dikke neger. Hij is beveiliger op onze school. En uh, nou, dus er kwam ineens zo'n klein mannetje uit mijn klas. Die kwam naar hem toe. En die liep zijn dik uitzien. Mama zien. Maar mijn docentie had eronder gezegd, ja, dit is geen grap. Maar wij dachten, ja, dikke doe het morgen in april. Het is gewoon een grap. Tuurlijk. En inderdaad, Ben die begon te klappen Fijne 1 april, hè? Ben wist er vanaf. Ja, Ben ah, wist er vanaf. Ja, dat was een nog ja, jammerer. Het leuke was geweest als Ben het gewoon uh, echt niet wist. Ja. Hey, de nummer 30 uh, die hebben we gehad. Straks uh, de verhalen van Tim en Jonas over uh, hun 1 april. Maar eerst... Jij kent het deuntje wel weer. Sander Lijstje! Al 25 weken in de lijst op nummer 40... Adam Lambert met Another Lonely Night. Op nummer 39 vinden we Armin van Buringen met Kensington met Heading Up High. En nummer 38 Jess Glyn met Take Me Home. Op nummer 37, vorige week stond hij op 37... The Chainsmokers featuring Roses met Roses. En op nummer 36 vinden we Jasmine Thompson met Adore. Op nummer 35 Maan met Perfect World. En nummer 34 Zane met Pillow Ja, die is weer gezakt geloof ik hè, Zane. Ja, die is zeker gezakt. Van Kijk. 26 naar 34. Ja, keurig. En op nummer 33 vinden we Vise met Effort Jack met Hey. En nummer 32 Major Laser featuring Nyla met Light It Up. Op nummer 31 vinden we Imani met Don Be so Shy. En we hebben hem net gehoord op nummer 30. Vorige week komt je op 32. Clouseau met Droomscenario. De, de Euro Breakdown op, Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Maurice Mulder. En hey, we gaan de nummer 29 uh, draaien van uh, deze week. En die is in handen van Joel Samen met uh, Gabriella Chimley, wou ik maar zeggen. <laughs> Hoe heet ze nou? Gabriella Richardson, Gab Richardson met 100 Miles. Come here and visit my work. is it my world did history shining stars all oh, love is the only way don't get lost cause i'm waiting summer feelings are waiting Meet me one more time You and me is more than lonely days You and me is more than red skies You and me is more than lonely days It's our time to go Dance yes, with me one more time Come here and visit my world Detest dreams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 ...de vogels ervan. 100 maal. Eén plaatser gestegen in de zesde week van deze groep. En ik zie hem zomaar uh, nog hoger en hoger gaan. Hey, en als ik om tussen de buiten kijken schijnt de hele dag alweer de zon. En als ik zo naar de top 3 kijk... ...dan uh, komt dat ook wel een beetje overeen. Een compleet nieuwe top 3. Nou, bijna compleet nieuw hoor. Niet helemaal super. Maar uh, daar straks uh, rond de klok van uh, kwart voor vijf meer over. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 27, dat is Daps. Met. Hoe uh, heet het nummer ook weer? <laughs> Angel, ik ga echt lekker vandaag. Jongen, jongen. 1 april en dan mag het. En dan hoef je er niet helemaal bij te zijn.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 Samen met Dante en Leon, met Angel, deze week op 27. Vorige week nieuw binnengekomen op een 28 plaats. plaat. 1 plaats omhoog gekropen. Vorige week was op 27 een andere plaat uh, ook nieuw binnengekomen. En die is dan ook uh, weer één plaats omhoog gekropen, maar daar straks meer over. Eerst gaan we even naar uh, Tim. Hoe is het met jou 1 april ervaring uh, geweest vandaag? Nou, het was rustig. Het was eigenlijk voor 1 april al dat ik... Uh, ja... Dat ik wat probleempjes had. <laughs> Vertel. Nou, ik, ik wil best een anekdote van vroeger vertellen. Ik, ik uh, had altijd zwemles uh, in, uh, in Groenendaal, in het zwembad. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment hing daar een briefje. Ik, als klein kindje heb ik het niet zo over de tijd, hè? dan weet je niet welke datum het is. En toen was het, uh, ja, aanstaande donderdag geloof ik was het. Kunnen jullie zwemmen met dolfijnen? Nou, ja, ik, dat was ik, leuk. Ik, ik was vijf, ik was enthousiast, ik was heel erg enthousiast. Um, en pas een week later kwam ik erachter op 1 april dat het dus een 1 april grap was. Ik stond al klaar met mijn handdoekje en mijn zwembroekje om richting Groenendal te gaan <laughs> met mijn moeder. En mijn moeder, de liever dat het is ook gewoon volhouden dat we met dolfijnen gingen zwemmen. Nou, ik heb staan Janken, kan ik je vertellen. Dat dus kan ik best en toen was het uh, eergisteren en toen uh, las ik op Facebook dat een, een duister figuur, genaamd Maries Mulder, uh, wel eventjes uh, uh, had geregeld dat wij onze uitzending Maurice van The Euro Breakdown bij 538 konden gaan doen. The op vrijdagmiddag, The Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Ja. En uh, ja, ik in al mijn enthousiasme, oh dat is leuk, want dan kom ik met mijn Formule 1 update. Op 538, kan het ja. hele land mee luisteren. Fantastisch, dacht ik. <laughs> en toen was daar grote vriend, kortdraaier, die mij snel uit mijn droom hielp. En daarmee ook met uh, al mijn vertrouwen in de heer Maries Mulder heeft doen. Verzuipen? Ja, ja ja, voor ja, ja. dank? Ja, nee, graag gedaan. Ik uh, kan uh, zelfs nog wat uh, leukers uh, doen. Um, even kijken. Duurt lang. Ja, nee, dat duurt inderdaad lang. Ja, we hebben, de tijd. Ja, hebben we de tijd. Ja, we hebben de tijd. Wacht even hoor. Dat ja, niet goed. Ja, je hoeft hem niet uh, daar te doen. Doe we even zo. Goor, goor, goor, klootzak. Ja, dat, dat stuurde je naar mij toe. Dat, dat was mijn eerste reactie, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, keurig. <laughs> Politiek verantwoord, ik maar zeggen. Ja. Nee, dus uh, Missie geslaagd. Al uh, heb ik er uh, maar. Uh, nee, ik meerdere mee ingetuind. Ja, je wordt vriendelijk bedankt voor het dode Vogeltje. Ja, graag gedaan. Ik uh, ga, maak uh, graag uh, mensen dood met een blijmus. <laughs> Geen probleem. Jonas, hoe is het jou uh, 1 april? Ja, rustig. Rustig? Jij bent ook niet leuk voor op de radio, hè? Nee, dat klopt. Het scheelt ja. er niet veel. Er is geen moeder ja. Weet je, we gaan maar snel een nummer Goed draaien ja. dan. Dus veel beter. De <laughs> nummer 26 deze week in de handen van Zetza met de Lowey Black met Candyman. Living for tomorrow. Lost within a dream.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 In plaats gestegen. Tweede week voor Zet en een lower Black met Candyman van 27 naar 26 dus. En mocht je nou net inschakelen en uh, denken van, uh, ze zit echt op dat uh, landelijke radiostation. Nou, nee hoor. Net niet. Hé, oh, maar. Hè? Hè? Ja, was wel leuk geweest. Ja, heel veel mensen hadden, hadden ook. Uh, zelfs mijn moeder die belde me op Chris. Ja, morgen gaan heel veel ze minuten. Ik zei, nou man, net niet, uh, sorry. Ja, dat vind ik nou lullig dat je dat grapje dan niet even nog één dag vol kan houden. Ja, nee, bij mijn moeder uh, moet ik gewoon de waarheid spreken. Ik ben gewoon een moederskindje. In. Ja, nou, eigenlijk wel. Hé, oh. hey, de nummer 23 van deze week is ook meteen de snelste. Dalen, de Flurries. Wow.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 De taler van deze week, Fleur is, met uh, seks van 12 naar uh, 23 toe. Maar desalniettemin een uh, lekkere plaat. Hij is toegekomen aan het uh, laatste nummer van het uh, eerste uur. De nummer 22. Nou, helaas kan ik hem niet helemaal compleet meer draaien voor je. Want Sander die, uh, leidt me de hele tijd af. En uh, daar praat ik te veel. Maar is het niet erg. Het is een plaat die al ondertussen 8 uh, uh, nee, weken erin in staat... Dus je moet een paar keer bij horen komen. Dus uh, ik denk niet dat je het uh, zo erg Laat De laatste plaat van dit uur is de nummer 22. En de nummer 22 is in handen van Ellen Walker met Faded. Tot straks uh, na het nieuws, commercials, het weer, het verkeer en uh, alle andere rommel uh, die altijd na het nieuws zit. Zijn we terug met de nummer 20. You Stop. You fade away afraid our aim is out of sight